In de belangrijkste deelstaat van Duitsland, Noord-Rijn-Westfalen, zijn vandaag verkiezingen. Ruim 13 miljoen inwoners kunnen hun stem uitbrengen en volgens de peilingen wordt de SPD opnieuw de grootste partij. Het zou een tegenvaller zijn voor bondskanselier Merkel, die vindt dat de centrum-linkse regering van Noord-Rijn-Westfalen te veel schulden maakt.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 Over de oorzaak is nog niets bekend. Het weer. Het is droog en zonnig vandaag. Vanmiddag zijn er enkele stapelwolken. De temperatuur loopt van 12 graden op de Wadden tot 15 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A12 tussen Utrecht en Arnhem. Op de A17 tussen Moerdijk en Roosendaal. Tot zover de verkeersinformatie.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 Uh, luisteraars. Het is vandaag moederdag. Uh, het is vandaag 13 mei 2012 en het is moederdag. Um, ik heb eventjes gelezen over de geschiedenis en het is al begonnen in 1600 rond 1600 in Engeland en daar werd uh, de godin Rea vereerd en Rea is de uh, moeder van de Griekse goden. Um, en daarbij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 of a mother whose life lifted up love listen gather around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 met if you see my mother. <laughs> seems to show up. We've all been there. I'm feeling mighty lonesome. I haven't slept away. I walk the floor and watch the door. And in between I dream.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 Is trouwens uh, ook een van de jarigen vandaag.